Het zou een tegenvaller zijn voor Bondskanselier Merkel. Ook een tegenvaller voor Merkel is de neergang van de FDP, landelijk de coalitiepartner van de CDU. Die partij zakt overal in Duitsland steeds verder weg in de peilingen en haalt in noord rijn west mogelijk niet eens de kiesdrempel. Het weer? Droog en zonnig, vanmiddag enkele stapelwolken. Temperatuur van 12 graden op de wadden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie viel op de A6, Muiden richting Lelystad. Daar staat tussen Almere-Stad en Almere-Buitenwest 2 kilometer. En de A29 is in beide richtingen dicht, de hoogte van de Haringvlietbrug. Het heeft te maken met een technische storing aan de slagbomen. Het verkeer kan omrijden via de route Dordrecht-Roosendaal... over de A59, A17, de A16 en de A15.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 Kijk snel op Regis Station Dit is Radio 1. Ja, u bent er terug bij OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het bijzondere verhaal van de 18e eeuwse orgelbouwer Sebastien Era. Maar nu eerst de jacht op bijzondere dieren. als hobby van koninklijke natuurbeschermers. Ja, want de Spaanse afdeling van het Wereld Natuurfonds... voelde zich bijzonder genegeerd. Gene gene nee, genegeerd. Ge Gegeneerd. Gegeneerd. Dat was hem natuurlijk. En onaangenaam verrast door hun eerder voorzitter, de Spaanse koning Gugan Carlos. Want die bleek met zijn maitresse op olifantjacht te zijn geweest in Botswana. En dat was voor ons reden om eens na te denken hoe het nu eigenlijk zit... met onze eigen prins Bernhard, waarvan ook bekend is dat hij wel eens een olifant schoot. Hij was van 1961 tot 1976 internationale president van het Wereld Natuurfonds. een, boeg, Natuurfonds, een boegbeeld van het uh, WNF. Uh, ja, we vroegen ons af, hoe, hoe verhield zich dat nu? Gerard Anders hebben we aan de lijn. Prins Bernhard kennen, prins Bernhard biograaf, min of meer. Gerard, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, de prins hield van jagen, toch? Uh, ja, en had ook een bijzondere voorliefde voor, uh, voor olifanten. Want die zijn uh, ja, lekker groot en die kun je waarschijnlijk uh, moeilijk missen. Sprak ik een beetje sarcastisch. Maar hij heeft heel wat uh, olifanten uh, heeft die omgelegd, zoals het heet. En verder ja, neushoorns en ja, allerlei dieren die later heel hoog op de lijst van, ja. de, van het Wereld het stonden. Ja, Hou je zoiets als biograaf ook bij? Hoe, heb je een lijstje thuis? Hoeveel olifanten, neushoorns, so enzovoort? Nee, ik heb wel een, nou, een paar krantenknipsels, wat archiefstukken. De laatste bijvoorbeeld uh, die ik hier heb liggen, die is van maart 1967. En daarin uh, stuurt hij zijn jachttrofeeën. Dat zijn dan uh, olifant uh, onderdelen, zal ik maar zeggen. En dat is dan een kist met twee olifantstanden, met oren, met poten... en uh, twee stukken olifantshuid. Dat is uh, 1967, dus eigenlijk kort voor de tijd dat hij hevig... Uh, uh, begint met zijn propaganda om uh, de bedreigde diersoort die de olifanten is te gaan redden. Ja, maar hij was toen al wel vijf jaar uh, bij het Wereld Natuurfonds. Uh, ja, dat is je dacht ik in 1961 uh, begonnen. Maar dat, dat schieten dat ging, uh, dat ging gewoon door. Dat, maar dat was geen probleem voor het imago van het WNF uh, destijds? Nou, ik, ik denk dat het dat ook wel een beetje is uh, is weggewerkt, want uh, dat stuk wat ik dus net uh, waar ik net het putte, dat komt van uh, ja, dat komt van een of andere ambassade in uh, van Nederland in Afrika en die, die verzorgen dan het transport van uh, van dit soort dingen. Maar dat gaat allemaal onder de naam van buitenlandse zaken die het trouwens ook betalen. En dan wordt het doorgestuurd of naar Soesdijk en in sommige gevallen ging het ook wel eens naar Italië. Want daar had hij een, een villa die heette de Gelukkige Olifant. <laughs> en en het, die tuigde hij ook met olifantsoren en tanden en dat soort zaken? Ja, als, als een olifant een beetje mazzel had, een paar van die ivoren tanden, dan kwamen ze daar te hangen. Ja, maar het was nogmaals geen probleem voor het WNF destijds kennelijk. Uh, nee, maar hij was natuurlijk zo ongeveer het, uh, het WNF. En als, ja, als dit soort dingen buiten de publiciteit moesten worden gehouden... dan, dan deden ze dat. Het is, ook, het is ook wel eens mislukt, kan ik me herinneren... een keer met Prins Philip. Die, uh, die zich, uh, en toen was het ook al verboden, trots liet fotograferen met een, uh, met een uh, gedode olifant die hij geschoten had. Nou, daar is veel stampij om geweest en dat hebben ze geprobeerd weg te duwen, maar dat is dan uh, niet gelukt. Maar heel vaak gaat het natuurlijk wel goed. Ja, er zijn okay. er geen fotografen bij en dan uh, geen die naar kraait. Maar Gerard, uh, uh, Bernard heeft zijn leven toch wel gebeterd, want hij is uh, bekend komen te staan als uh, juist redder van de olifant in Afrika, toch? Ja, uh, yeah, die naam heeft hij heeft opgebouwd. Maar, en uh, hij zal inderdaad. Uh, hij, hij heeft zich daar na verloop tijd ook voor, uh, voor ingespannen. En uh, hij heeft zelfs een, een, een soort van knokploeg uh, op poten gezet... om uh, ivoorsmokkelaars, om die een halt toe te roepen. Dat liep dan ook weer uit de hand, want uh, die sloeg aan het moorden. Pro project Lok was dat. Uh, dat heeft hij dus, uh, dus ook gedaan. Maar het is allemaal weer een beetje, ja, zoals veel bij hem, een beetje dubbel. Ik bedoel, uh, eind jaren 60 is hij nog bezig met, uh, met die dieren te schieten... En, en, en drie jaar later is dus hij een van de grootste propagandisten die zegt van uh, dit kan niet, dit is verschrikkelijk, dit moeten we ja. niet doen. Maar Gerard, ja. wees nou eens duidelijk. Zeg ja, nou, wachten het leven beter. Dat was goed van Bernard dat hij dat heeft gedaan uiteindelijk. Dat heeft natuurlijk, dat, uh, dat bestrijd ik ook niet. Dat is prima dat hij dat heeft uh, gedaan. Ja. Ja. Oké. Oké. Maar we kunnen zien dat het WNF er ook wel van geleerd heeft. Hè? Want nu zijn ze toch wat kritischer op die koninklijke uh, jagers... dan ze destijds waren. Ja, dat dit van uh, Juan Carlos naar buiten komt... dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk mooi. En het is nog mooier dat ze daar niet uh, blij mee zijn... dat ze afkeuren dat hij dat gedaan heeft. Dat, uh, dat vind ik prima. Dat is echt goed. Oké. Okay. Gerard Aalders, hartelijk dank voor deze toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Ja, dan gaan we het. Uh, ja, we, we blijven een beetje in de sfeer van de natuur, maar wel heel anders. Het is 50 jaar geleden, uh, dit jaar dat in Amerika het boek Silent Spring verscheen van de biologe uh, Rachel Carson. Carson voorspelde in dat boek uh, dat het ongecontroleerd gebruik van bestrijdingsmiddelen niet alleen vogels en dieren, maar op den duur ook de gezondheid van mensen ernstig in gevaar zou brengen. Het boek leidde in Amerika tot een hoogoplopende discussie en uiteindelijk tot een verbod op DDT. In Nederland, de op twee na grootste landbouwexporteur ter wereld... bleef het echter stil. Het is volgens historicus en wijnboer Dick Hollander... een cruciaal moment in de geschiedenis van de biologische landbouw. Hollander promoveerde afgelopen week op zijn boek... Tegen beter weten in dat die geschiedenis beschrijft. Goedemorgen, Dick Hollander. En gefeliciteerd natuurlijk en, met de promotie. Uit de ondertitel van je boek blijkt dat het verhaal al veel eerder begint. Niet in 1962, maar in 1880... Uh, uh, waarom is dat 1962 en, en dat verschijnen van dat Silent Spring... zo'n belangrijk uh, moment en dan met name voor, uh, voor die Nederlandse geschiedenis? Uh. Nou, om het proberen een beetje samen te vatten. Vanaf 1880 zie je duidelijk dat er een enorme verandering in het landbouwbeleid aan de orde komt. Nou, dat betekent landbouwonderzoek, de chemische bedrijfsvoering doet zijn intrede. Met name op het gebied van kunstmest en dan wat we noemen pre-chemische bestrijdingsmiddelen. En dat beleid wordt eigenlijk... Ook nou ja, met de uitzondering van de oorlog voortgezet in de jaren uh, 40, 50 en 60. Maar omdat er inmiddels nieuwe beschrijdingsmiddelen zijn gekomen, uh, die synthetische beschrijdingsmiddelen als DDT en de DRINS... Uh, wordt dat als, het ware als een automatisme aan, aanvaard en als een zegen voor de mensheid en de boeren. En dan is het Carson die uh, voor deze eerst knuppel in het hoenderhok uh, openbaar gooit en het meest bijzondere van Carson is geweest. Er waren natuurlijk al eens eerder uh, commentaren geuit op deze praktijken op deze praktijken. Maar uh, het is dan opeens dat het nou ja, uh, wereldnieuws wordt... in de zin van Amerikaans ja. nieuws. Maar het is niet zo dat je voor die tijd niets had uh, op dat gebied. Hè? Want uh, in, in, in Duitsland had je toch in de jaren twintig uh, al uh, ja. bi bi biologisch boeren. En had je in Nederland al zoiets? Nee. Uh, hooguit anonieme boeren. Die, uh, ik heb er een paar kunnen opsporen, uh, Die uh, eigenlijk levenslang uh, biologisch geboerd hebben... Uh, maar die traden, ja, die, die, die, die uh, openbaarden zich niet. En bovendien, ze werden dan doodgezwegen. Met uitzondering natuurlijk van de uh, eerste biologische dynamische uh, boeren. Maar dat waren er ook maar weinig. En, en het grote project van de biologische dynamische landbouw is het Zeeuwse Loverindalen geweest. Uh. En maar, dat is eind jaren ontstaan. Maar daar hebben we het over boeren. Maar elke gewone uh, huistuin- en keukenvader die een eigen stukje land had, ja. die, die verbouwde toch eigenlijk wat nu biologisch dynamisch heet? Nou, niet biologisch dynamisch. Maar je zeg maar verbouwt gewoon zonder bestrijdingsmiddelen? Ja, en, uh, dat gewoon, weet gewoon, ik niet. Het, nee. ik, ik herinner me toch nog in de jaren zeventig... dat ik nog wat door een volksduimclub heb nodig. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Maar het verbaasde me dat ze met een groot gemak... met herbiciden enzovoort... Maar toch wel? Nee, alles was bij elkaar daar. Nee, dat verbaasde me inderdaad. Ja. ja, maar, maar, maar nee, ik heb altijd gedacht... dat het grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen... dat dat gewoon überhaupt nog niet zo oud was. Dus dat je eigenlijk van de geschiedenis van voor, die voor tijd zeker van voor 1880... ja, toen was iedereen toch biologisch? Nou, dat is toch ja, nee, dat klopt. Ja. Dan, ja. Ja. Nee, voor 1880 zeker. En ja. daarna kreeg je een omwenteling, En die tot mijn verbazing, wat het kunstmest gebruikt... heel uh, snel verloopt. Ja. Maar goed, dan krijg je dus de 62. Dat heeft ja. in, in Amerika en elders direct effect. En in Nederland slapen we door, zeg jij. Ja, slapen we door. Dat is enerzijds... dus dat zou je eventueel de media kunnen kwalijk nemen. Maar anderzijds, er is ook een bewuste poging... van wetenschappelijke zijde geweest. En dat waren niet de mensen in die tijd... Die uh, hadden toch zichzelf een soort uh, zwijg, uh, zwijgen opgelegd. Uh, en dat was voor een mij bewust, een, van de... een, een bewust ja. zwijgen ja, van uh, ja, wetenschappers. Zwijgen, ja. maar, maar zwijgen waarover over en wat? En, en... Over de gevaren van pesticiden. Uh, ja, dat uh, Carson bijvoorbeeld. Ik heb in mijn boek uh, beschreven dat in 1964 er een uh, symposium uh, door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen wordt georganiseerd. Nou, er zit de, uh, de, uh, nou de top van de biologische en biologisch-chemische wereld uh, is er aanwezig. En uh, ze doen. Uh, zeg maar, de woordvoerders doen er uh, op een enkele uitzondering aan... alles aan om Karsen uh, niet in beeld te brengen. En nou, sommigen maken het zo dol. Die zeggen dat, uh, dat gepraat over Karsen alleen maar onrust wekt bij het publiek... en dat uh, de wetenschap daardoor geschaad wordt. En dat de burgers zich absoluut geen zorgen hoeft te maken... over dat bezig is. Maar is dat dan omdat we het... Dat men het zich niet kan voorstellen, dat men echt denkt die Carson overdrijft, die zeurt. Ja. Of is het uh, toch ook dat Nederland een, belang dat het een hele belangrijk exportproduct nou. voor ons is? Wat, wat, wat zit daar dan achter, als het alles samenzwering ja. is? Want het, je zou kunnen zeggen: ja. ze denken echt dat het overdreven ja. is. De DDT werd toch niet in Nederland gemaakt? De, de DDT niet, maar de, uh, hoewel dat sluit ik niet helemaal uit, maar het, het was natuurlijk een fors handelsproduct. Mm -hmm. Maar de Aldrin, ja, dat was het zusje, uh, nakomende zusje van uh, nou, daar, had, uh, dat, daar stond een fabriek van in, uh, in Pernis mm -hmm. uh, van Shell. Dus uh, A, je kan zeggen qua continuïteit uh, het Nederlandse exportbelang uh, mocht geen gevaar lopen. En B, de Nederlandse agrochemische industrie was relatief sterk vertegenwoordigd in Nederland... in vergelijking met de rest van de wereld. Andere landen waren natuurlijk Groot-Brittannië, België toch een stuk minder. Zwitserland ook wel weer merkwaardig geweest. Maar in Nederland stond geloof ik als nummertje 4 of 5 van de wereldproducenten... op het gebied van landbouwchemicaliën. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd zie je in de jaren 60-70 bij ons toch wel een ontwikkeling... naar biologische winkels, reformzaken, dat soort dingen... Dus, dus, dus die, die, die, het bewustzijn is er wel. Ja, maar ik denk dat Carson daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Alleen omdat ze pas laat in beeld kwam. Nou, en dan uh, wat een enorme katalysator is geweest, uh, dat is de Kabouterbeweging geweest. De Rol van Duinen Die ja, ging Roel op een gegeven moment ook zelf in Zeeland, geloof ik, of ergens Ja, het was ja ik. in Zeeland ging ja. Die een, een ja. eigen... Toen die Klavers in Amsterdam ging die. Ergens een landbouwbedrijfje. biologisch dynamisch beginnen in Zeeland. toch? Was dat niet Pieter, nee, we, in Pieterburen oh, in Groningen? Of zitten we niet ja. allemaal dingen door elkaar? Nee, te halen, we zitten ja. inderdaad enkele dingen ja. door elkaar. Te halen. Nou, laten we even orde eh, schrijven. jij dan in orde? Nou, in ieder geval. in zijn kabouterperiode. <coughs> is hij op een gegeven moment overspannen geweest. En uh, toen is hij een rustkuur gaan nemen op Loverendalen. Een rustkuur, dat betekent gewoon vrijwilligerswerk. Hè. Dus meehelpen daar op het uh, land. En daar heeft hij het licht gezien. In de, uh, met name s'nachts. Uh, dat hij uh, merkte dat. Uh, de planten dan weer de, de volgende dag gegroeid waren. En uh, de toenmalige leider, geloof ik, G.P.N., die had over gezegd. nou, Roel, hè, dat is het werk van kabouters. En daar komt de, de term oh, kabouterbeweging ja, vandaan. Ja, ja, ja, dus dat is natuurlijk ja, ja. een vreselijk leuk verhaal. Ja. En later, na zijn wethouderschap, heeft hij zich teruggetrokken... inderdaad op het platteland. En ik dacht in Groningen. En daar heeft hij een heel klein uh, boerderijtje opgericht... Nou ja, dat is, uh, ik zeg zelf wel, dat is natuurlijk niet het succes geworden. Ja. Maar goed, hij heeft zijn hersentaak weer mee maar opgeladen. Het, het, het gevoel dat dit belangrijk is, dat je uh, met zulk eten je veel beter voelt. En dat het ook belangrijk is voor de wereld, dat, dat is iets waardoor die kabouters als waarde in gang is gezet. Ja, nou met name de zorg om het uh, milieu in de wereld. He, dus dat vindt dus samen. Het is natuurlijk een typische stadsbeweging. Hmm. Uh, nou, ik mag nog even herinneren aan het feit, geloof ik, dat... Uh, uh, Job en Uyl, geloof ik, in 1963 als wethouder nog heel Amsterdam... wilde platleggen om het verkeer te doen. En je moet zien dat die kabouters, eerste provers natuurlijk... Uh, dat uh, op de agenda hebben gezegd, en, nou ja, met uh, jullie bekende acties. Uh, uh, daar de, de aandacht mee hebben verdiend. Ja. Maar de kabouters hebben heel duidelijk uh, gepleit voor een landbouw zonder gif en kunstmest. Ja, en jij bent daar zelf kennelijk ook door, door gegrepen in ja. die tijd, want je bent ja. in 1975 zelf zo'n ja. biologisch ja. bedrijf begonnen. Ja. Ja. ja, ja. Was je daarvoor opgeleid? Of? Nee, helemaal niet. En dat was, nee, ik ben opgeleid als historicus. Ja. En uh, het is buitengewoon dom, die beslissing toen. <laughs> ja, nee, om, om, om, om, om, <laughs> om biologisch om, om... te gaan boeren. <laughs> nou, uh, uh, zonder. E ja, ik had veel kennis, maar boekenkennis. En uh, nou, bij dit vak is het echt wel nodig. Ja, hoe Goed, lang heb er... je dat gedaan dan? En waar ging... ja, vertel vertel ja. daar eens wat over. Want je ja. zegt het is buitengewoon dom. Maar... Ja, nou, we, we zijn in 1975 begonnen. En ik zeg maar tot 2000, 2002, 2003. Uh, heb ik die biologische landbouw uh, volgehouden. En van lieverlee als gevolg van de zichtbare klimaatwijziging, dat kon ik aan de hand van mijn eigen gewassen beoordelen, ben ik in de wijnbouw gegaan omdat een oude vriend van mij, nou, die was hoogleraar in Geisenheim geweest en die had me geadviseerd en die zei, nou ik denk wel dat het je lukt om hier wijn te gaan bouwen, maar onderschat alle problemen niet. Dus je bent van de boontjes en zo op, ja. de, op de wijn ja, ja. overgegaan. Maar ook biologisch wij. Ja, biologisch wijn. Ja. Ik heb hem hier achtergelaten aan Assië. Dus... Wij gaan ze ja. zo proeven. Ja. Goed, ja. ja. ja. ja. Goed laten we, we, we teruggaan naar die geschiedenis. Ja. Want het begint dus uh, de, de kritiek en uh, ook het beleid in andere landen... begint al in de jaren zestig. Uh, jij schrijft dat het in Nederland eigenlijk pas in de jaren negentig... onder paars begint, dat de overheid daar echt ja. expliciet uh, ja. mee bezig ja. gaat. De weerstand is in Nederland buitengewoon sterk geweest... Ik wil dus niet zeggen dat het in België uh, en Frankrijk uh, heel veel anders was. Maar uh, bijvoorbeeld in landen als Denemarken en Oostenrijk... was die weerstand vele malen minder van het beleid uit. En ik heb toch maar gezegd dat uh, op basis... Ja, als je uh, rekent dat een uh, beleid gemaakt wordt voor, uh, door een optelsom van belangen... en dan is de koepelorganisaties, natuurlijk van mm -hmm. het ministerie van Landbouw... Ja, die heeft op alle mogelijke manieren... Maar is dat ook kom niet aan onze boer? Nee, zo werd het natuurlijk gepresenteerd. Ja, ja, We komen ja, onze boer. Ja. Maar de belangen die waren natuurlijk achterliggend. Ja. De hele bouwindustrie, de agrochemische industrie, de veevoerderindustrie. Eh, daar ging het om. Hè. Het was natuurlijk de maar, toelevering. Maar, maar, maar wat ging men in de jaren negentig doen met paars? Men ging boeren overhalen om over te gaan op andere methodes? Of? Nee, het enige wat ze gedaan hebben... Eh, dat ze een subsidie omschakelingssubsidie hebben beschikbaar gesteld. Uh, voor boeren die gangbaar boerden, om die te stimuleren... Uh, wanneer ze omzetverlies kregen, uh, dat te doen. Nou, dat is goed bedoeld geweest... maar dat heeft natuurlijk geen echt aan de dijk gezet. Ja. Nee. Maar, maar, maar op wel, zich, uh, de, het waardevol is, het is toen erkend... Als methode, zeg maar in 93-94 is het uh, erkend. Nou, daar er was de sector al blij mee. En toen is de weerstand ook verdwenen. En dan zie je dat uh, wanneer er geld uh, is, dan is het net uh, als, als, als een honingpot met bijen. Uh, dan komen de consumentenbond en de boerenorganisaties, die komen er allemaal op aan, uh, uh, uh, aangevlogen. Want er is geld en prestige te halen. Ja, ja, Dat is zo opvallend. Dat is zeg maar de invloed van het overheidsbeleid geweest. Die is en dus precies... wel heel belangrijk, zeg jij. Ja, Heel belangrijk voor en, en, en, en, en gaan we nu de goede kant op? Uh, want je ziet uh, steeds meer biologische producten overal, zelfs in de grote supermarkten. Ja, nou, het valt ja. in Nederland natuurlijk eigenlijk nog tegen. Uh, ik, ik, nou, in Nederlandse landbouw, ik geloof, nog geen 2%. En de uh, omzet van voedingswaarde ligt ook ergens in de buurt van de 2%. Dus lang niet is gehaald wat de doelstelling was rond uh, 2000 onder Brinkhorst. Uh, maar niet dus de Wat was die doelstelling dan? Hoeveel procent? Uh, de doelstelling was om in 2005, dus dat hebben we al uh, gepast. Uh, ja, dat zijn we al groot voorbij, uh, om uh, 5% uh, te halen in de biologische landbouw. Ik geloof 10% in de omzet van de biologische voeding. Nou, dat is maar op gifstukken aangehaald. Nee, maar we gaan toch een beetje de goede kant op. kunnen. Nou, dan de ook ik denk het ook. Ja. En wat ik denk ik het allerbelangrijkste vind dat is dat die gangbare boeren van Nieuverlee... toch de druk voelen vanuit de biologische sector. En eh, ik heb de indruk met name de, in zijn breedheid... de noordelijke boeren, dat die daar gevoeliger voor zijn... dan de zuidelijke boeren. Want ja, daar zitten ze nog altijd met varkensmesters... en er is er natuurlijk ook niks biologisch mee te doen. Hè. Dus dat is Goed. Ja. Eh, Dick Hollander, <laughs> hartelijk dank voor je komst. Meer informatie over dit proefschrift en andere zaken uit OVT... zijn terug te vinden op www.geschiedenis24.nl. Slash OVT. En om te horen wat er nog meer op site en het kanaal Holland Doc te beleven is... heb ik nu webproducteur Marnix Kolhaas aan de lijn. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Paul. Goedemorgen. Uh, ken jij Wilma Landkroon nog? Nee. Wilma, dat was ooit een uh, kindsterretje die in uh, 1968 opkwam als 1-jarige. en uh, hits had onder andere zoals Zou het erg zijn, lieve opa... samen met... Pierre uh, ja, Gartner, hè? Pierre ja, Gartner, die ja. haar uh, ook ontdekt had... Ze had uh, nog meer hits in die tijd. Uh, een suikerspin. Voor een pop ben ik te groot. Uh, 80 rode rozen. Allemaal van die, uh, die kindhitjes. Ja, dat, die in dat, de de, zegt, dat zegt mij wel. Wat. Ja. ja, De verwarring was die naam... In de <laughs> Alleen toen... Uh, Wilma, 15 was in 1972, was het op met het haar talent. Is uh, gestopt, is op een zijlijn geraakt. En ze bleek ook vreselijk uitgebuit te zijn door uh, Pierre Kartner en Ben Essink. Kwam helemaal aan lagerwal, wal, is nog een keertje voor diefstal opgepakt. Later brandde branden haar huis nog af. Kortom, één grote ellende. En in een uh, nieuwe serie, Wat nu?, kijken we op het uh, themakanaal Geschiedenis 24. En ook op het uh, kanaal Holland Doc terug op het leven van uh, Wilma. Die gelukkig niet meer in brok omkijkt naar die tijd. Het mooiste detail, of het meest afschuwelijke detail, is dat toen ze 21 was, was haar beloofd dat ze al het geld wat ze uh, had verdiend als kind uh, op haar rekening zou krijgen gestort. En vergeet het maar, ze kreeg geen cent. Straks, bijvoorbeeld om 10 uh, voor één is uh, de reportage over Wilma te zien op uh, Holland Doc 24. Um, er verder nog mooie beelden bij de uitzending die vanavond door andere tijden gemaakt wordt... over de brand in Hotel Polen in 1976. Daar kun je nu al een mooi ontsnappingsverhaal van Steve Kosten... een Britse gast die daar toen in het hotel zat. En natuurlijk ook beelden van de brand zelf. Dat is allemaal te zien op geschiedenis24.nl. Oké, okay, maar niks. Bedankt. En dan nu het spoor terug over Sebastian Eraar. Deze in 1752 in Straatsburg geboren pianobouwer luidde een nieuw muzikaal tijdperk in. Hij vond onder meer het linkerpedaal van de vleugel uit. Het is slechts één van de vele veranderingen... die Eraar op technisch muzikaal gebied doorvoerde. Eraar, die al op zijn zestiende naar Parijs was getrokken... om bij een onbekende pianobouwer te gaan werken, had een missie. Hij wilde de vleugelbouw elementair veranderen. Piano restaurateur Frits Janmat is zo gefascineerd door die eraar dat hij niet alleen diens vleugels restaureert en in zijn Maison Eraar aan de Amsterdamse Keizersgracht tentoonstelt. maar ook de biografie van zijn idool schrijft. Hij is dan ook de tweede hoofdpersoon in deze documentaire van Hans Olink en Betty Kamer. Het is een gevoelskwestie. Ik, weet, ik was 22 en ik kwam een eraar tegen en dat deed iets met me. En dat fascineerde mij, maar ik, ik wist nergens van. En iedereen zei, ah, oh, dat is niks en zo. En uh, nou, uiteindelijk heb ik me daar toch op toegelegd. Ik deed toen alles. Ik repareerde en restaureerde alle merken. En uiteindelijk, uh, op mijn veertigste, toen, uh, toen heb ik ervoor gekozen om alleen nog maar in raas te doen. Uh, ik merkte dat, dat als, een, als, een, als ik hier een Bergstein klaar had of een Blütener... en het stond te lang, begon me dat ding te irriteren. Dit is jouw toonzaal. Jouw reparatiewerkplaats. En wat nog meer? Letterlijk, een toonzaal. Het gaat over tonen. Ja. Uh, atelier, inderdaad. Uh, opslagruimte. Uh, magazijn van onderdeeltjes. Uh, die moeten niet meer gemaakt worden, maar... Eén op de honderd uh, wordt uh, gesloopt. Die is echt niet meer te redden. Vaak als er amateurs aangezeten hebben, zijn ze niet meer terug te krijgen. Want dit zijn allemaal eraars? Allemaal parallelsnarige eraars. Dus parallelsnadig moet je denken aan... Uh, in Nederland zeggen we rechtsnadig, Maar je moet dan denken aan gitaren, violen en zelfs. Dan zie je die vier snaatjes parallel aan elkaar lopen. En bij vleugels tegenwoordig lopen ze kruisnarig over elkaar heen. En daarmee krijg je die volle Duitse het dichte toon, zeg maar. En als je dat niet doet, als je je instrument uh, parallel besnaart en als je dan aan gitaar denkt, dan zie je die, uh, die, die zes snaren lopen. En als je dan daaronder kijkt, dan heb je de kam en dan heb je daaronder een zangbodem. En dan zie je van die zwarte, van die donkerbruine streepjes en lichtbruine streepjes. Iedereen kan zich dat wel indenken. Dat is ook bij gitaren en cello's. En wat is nou het geval? Die. Die lichte streepjes, dat zijn de zomers. Dan groeit de boom snel en daar gaat het geluid daar gaat doorheen. En die donkere streepjes, dat zijn de winters. Dan groeit een boom niet of nauwelijks en dat geeft stijfheid. En de, de bouwers, alle bouwers zeg maar... die wisten precies hoeveel zomertjes en hoeveel wintertjes je moest leggen... in welk gebied. De vleugel waar we nu voor staan is een extra grande concert. Dan zie je dus de snaren parallel lopen en daaronder de zangboden met die nerfjes. En wanneer je op die manier bouwt, dan krijg je een vleugel... met, zoals de Fransen dat noemen, een registerkwaliteit. En wat is nou registerkwaliteit? Dat is net als bij een orgel, net als bij een koor... net als bij een strijkorkest, of, uh, dat de bassen onderin liggen. Boven de tenoren, dan de alt- en dan de sopranen. En wil je dat vermengen, gebruik je het pedaal. Wil je het niet vermengen gebruik je niet het pedaal. Precies in die periode dat uh, Eraar met zijn repetitiemechaniek... voor een vleugel komt, in een constructie... wat je nu kan zien als de voorvader van de moderne vleugel... Dat net in die tijd er een hoos was aan, aan, aan talent. die daar direct gebruik van maakte. En dat begon bij, uh, bij Frans Lies die, die het vierde exemplaar. met een repetitiemechniek onder zijn vingers kreeg. Heeft hij ook uh, zich wat teruggetrokken? Ja, toen was hij twaalf, hè, nog maar. Uh, om zich dat helemaal eigen te maken. En uh, heeft, hij, ja, heeft hij toch veertig jaar. Uh, is die, uh, uh, vertegenwoordiger geweest eigenlijk voor, uh, voor eraar Overal waar hij kwam, tot in Constantinopel aan toe, kocht hij uh, vleugels. Kun jij laten horen wat, wat een eraar ERA maakt? Het bijzondere van eraar is dat ze waren gebouwd... om met het idee van je moest orkesten uit het instrument kunnen, kunnen, kunnen imiteren. Want ze werden vaak als begeleiding gebruikt. In plaats van een orkest, een piano. En, ze hadden hun eigen uh, diameters van de snaren. Uh, ze hadden hun eigen hamerkoppen. En die hamerkoppen, daar, daar komt het uh, geheim vandaan. Uh, die, die zijn opgebouwd uit laagjes. Een moderne vleugel is één bonkveld. En als je hard of zacht speelt, dan maak je uh, gebruik van die vering van dat veld. Uh, maar het karakter bij, bij zacht en hard blijft van de vleugel hetzelfde. He, het is maar ietsje van elkaar verschillend. Maar bij de studies hebben vaak uh, drie tot vier lagen... van hard tot zacht, van leer naar hard, field, medium, veld. Dan het witte, zachtste veld, wat dan de snaar aanraakt. Vier lagen. Op het moment dat je dan uh, hard of zacht speelt... krijg je ineens een hele andere vleugel. Dan kan je hem als een klaversymbool laten klinken... of je kan er een cello uithalen, je kan er zelfs een kerkorgel uithalen. Uh, om die reden, en dat hebben ze er bewust ingebracht... Ik, uh, ik zal met de kerkorgel beginnen. Ik sta nu op twee meter van de vleugel. Het schijnt het optimale punt te zijn. Wat voor een wat voor milieu is hij geboren? Uit een uh, meubelmakersfamilie in de Jura. En zijn grootvader is in 1712 naar. Uh, naar, uh, naar Straatsburg gegaan. Daar maakte hij preekstoelen voor, uh, voor, voor, de voor kerken en dergelijke. En in uh, 1752 wordt dan uh, de kleine Sebastien geboren... als vierde uit een gezin. En uh, op zijn vierde uh, bemerkte zijn vader al... Dat, er, dat hij met een heel speciaal ventje te maken had. Uh, want hij was al heel handig in, in, zijn, in de werkplaats met gereedschap... en het uh, bouwen van, van kleine dingetjes. Uh, zijn vader had dat dus door en die heeft hem toen al naar de Ecole de Genie gestuurd in Straatsburg. Een school waar je dus uh, een speciale beroepen uh, leren. natuurkunde, wiskunde en al die uh, en, en, en praktische opleidingen, lijntekenen en, en noem allemaal maar op. Daar viel hij eigenlijk al vrij snel uh, op. Uh, nou, zijn vader overlijdt op zijn zesde. En hij is daar doorgegaan. En uh, zo rond zijn vijftiende is hij daar uh, gestopt. Want op zijn zestiende ging hij naar uh, Parijs. En toen werd hem al een, een plaats aangeboden om daar uh, les te kunnen gaan geven. Zo bijzonder was hij. Want hij streefde alles en iedereen. Na, uh, op hem heen streefde hij voorbij. En waarin dan lesgeven? In alles. In het maken van dingen. In het begrijpen, snappen van, van, van dingen. En, uh, maar hij wilde zijn... Uh, ja, toch zijn talent uh, verder, uh, verder uitbreiden. En hij is uh, te voet, uh, wordt ergens beweerd, naar Parijs gegaan. En uh, wat er gebeurde, hij kwam bij een uh, klavershimmelbouwer. Maar die werd gek van hem, want hij vroeg de oren van zijn kop. Uh, dus die stuurde hem weg. En toen kwam hij bij een volgende klavershimmelbouwer. Heb je dus nog steeds over 17 68, 69, zo'n beetje. Is dat de klaversymboltijd? Ja, de fortepianotijd was al aangebroken. Maar dit waren in ieder geval uh, de klaversymbolbouwers. En hij bouwde iets en bij een tentoonstelling uh, trok dat zo de aandacht. Dat was wel zo bijzonder mooi wat daar uh, stond. En werd gevraagd aan die klaversymbolbouwer wat dat was. En ja, toen moest hij eigenlijk zeggen dat hij uh, de, de, die kleine Sebastien had laten bouwen. Kunt jij het verschil laten horen tussen een eraar en een moderne piano... Wat, wat heb je hier van opname? Is, is dit een raar. Uh, raar 1836, concertvleugel. En strijkers met uh, darmsnaren. denne vleugel ik zal het merk niet noemen met violen met staaldraad maar geen IRA in ieder geval nee het wel zwaar. Het tempo wordt niet aangehouden. Dat moet, dat, dat, er is geen ontsnappen aan. Zal ik nog een klein stukje laten horen? Hoe een echt een sketch zoals um, de Mendelsohn het heeft... verder, want dit is vlak bij de ingang. Ik zie daar, ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Een stuk of 10 eraars. In totaal 40. Ze hadden de model Redui, gereduceerd, beperkt. Die waren 1,88. Dan had je het model 2,12. De salonmodel, die waren al voorzalen tot 500 mensen. En die klinken bijvoorbeeld ook het meest perfect in, in de kleine zaal van het concertgebouw. Daar staat nu een enorm zwarte joekel van een zwijnwee. Veel te groot voor die ruimte. Maar iedereen is daaraan gewend. Niemand heeft het erover. Maar zo'n instrument zou daar veel en veel beter passen. Nou, dan heb je de Concertvleugels 250. En dan heb je nog een extra grande concert. En die is 265 uh, 2, voor moderne orkesten. En dat eerste model was bestond al in 1871. 90 toetsen, dus onderin G en bovenin tot C voor de, voor de orkesten. Hoe kom jij aan deze uh, eraars die allemaal nog in, in onderhoud zijn, neem ik aan? Nou, in de regel toch wel allemaal uit, uh, uit Frankrijk. Kijk, natuurlijk zijn ze allemaal in Parijs gebouwd hè, en in Londen. Maar de meeste zijn, die ik hier heb zijn uit uh, Parijs. En hoe het tegenwoordig gaat, of eigenlijk al een tijdje... is dat wanneer de oudste oom of oma of opa overlijdt... dan komt het chateau vrij met alles wat erin zit. En uh, al die erfgenamen willen alleen maar geld. Die willen het chateau niet, die willen niet wat erin staat. En uh, nou, komt de, komen de, komen de, komen het in de verkoop, komen de prokantorieën, opkopers. En uh, dan komt er zo'n instrument op de markt. En uh, ja, omdat ik het al dertig jaar doe, weten ze mij te bellen... Vroeger kocht ik het ongezien. Als ik een beschrijving had, wist ik al genoeg. En tegenwoordig vraag je om een fotootje te sturen via e-mail. E dus dat uh, is ietsje handiger. Maar het maakt niet zoveel uit, want ik pas toch een standaard um, restauratie toe... waarbij uh, als het instrument klaar is, het mee het concertgebouw in kan. Dus ik zet het op het allerhoogste niveau neer. En je krijgt ze allemaal goed. Het niveau was zo hoog. Als je bijvoorbeeld uh, instrumenten hebt van rond 1900... Nou, alle Blutenus en Bergsteins en Steinwees... daar moeten nieuwe blokken in, nieuwe zangbodens... of ze zijn totaal gescheurd, wat dan ook. Erraars helemaal niet. Ze staan er zo mooi bij. Maar de mooiste die komen uit de campagne. Want dat chateau, met die schone lucht, heb je soms een instrument. Ik heb het één keer meegemaakt. De meubel was verbleekt, want het heeft jaren in de zon gestaan. En je de, ik deed de klep op. En er was een totaal nieuwe vleugel stond daar. Praktisch nooit bespeeld. Ook geen mot ingekomen, ook geen houtworm. Dat is dan een uh, gelukkie, nee, om het zo maar te zeggen. En al het hout is echt nagelwit. Echt, echt uh, witbeuken is het ook uh, prachtig om te zien. Die is dan 150 jaar oud. Brandschoon, brandschoon. Het lapje erover en het is klaar. Bastien Néraar was de eerste Fransman die uh, tafelpiano's bouwde. Wat zijn dat? Dat zijn ja, tafelpiano's, Pinot Carré. Uh, dat wordt nu al lang niet meer gemaakt. Uh, dat is een soort bureau, dat is de vorm van een bureau. Uh, en daar uh, zitten dan snaartjes in en toetsen. Dus dat ligt recht voor je, zeg maar. En dat uh, wekte uh, nogal uh, jaloezie op bij de gilden van de uh, snaarinstrumentenmakers, maar dat waren eigenlijk importeurs van de de square pianos in het Engels, de tafelpianos uit Engeland en uit Duitsland... En eh, die waren zo machtig dat ze beslag konden leggen op, op hun spullen. Want in de tussentijd had hij zijn broer erbij gehaald... Eh, om die instrumenten te maken. En eh, omdat hij voor Marie-Antoinette een speciaal eh, eh, tafelpianotje had gemaakt... met een demping erop, omdat ze een klein stemmetje had... Eh, was hij eigenlijk al heel snel geïntegreerd in, eh, in, de, in de aristocratie. En eh, kwam dat, die, dat, dat, dat voorval wat leidde tot rechtszaken, waar hij met meer aanzien uitkwam... kwam bij Louis XVI. En die vond het zo belangrijk dat een Fransman uh, Frans instrumenten bouwde... Mm -hmm. en ook het economische nut ervan, want dat hoefde hij niet te importeren... dat, uh, dat hij een brevet kreeg. En dat moet echt een klap in het gezicht geweest zijn van de, van de Luthiers. Omdat uh, hij dus boven alles en iedereen werd gesteld. He, er staat ook in geen enkele ambtenaar in welk hoedanigheid dan ook... mocht hem ook maar een vingerbreed in de weg liggen. Alles naar zijn eigen dunken kon hij doen. Mm. Nou, dat was natuurlijk waanzinnig. Nou, gaan we naar Liszt. Liszt-etude. Ik hoor mijn leven lang niet anders dat mensen die zeggen... ik hou niet zo van Braams, ik hou niet zo van Liszt want ik vind die muziek zo zwaar. En dan zeg ik, nee, het is die moderne vleugel die hun muziek zwaar maakt. Um, ik heb hier een etude. Een etude van Liest, de wilde jacht. En ik zal hem op een stukje zetten. Dan snap je waarom hij dat op die manier schreef. En ook hier geldt, als je het op een moderne vleugel doet... moet je tempo verlagen en, en alles veranderen. Maar dan hoor je geen Liest meer. Dan hoor je zoals we het nu doen. Ja. Nu hoor je de concertvleugel uit 1842. Ik wil hem even op de wilde jacht zetten. Uh, Fred Oldenburg speelde het. En dat klinkt bijna als jazz. Ik merk het ook aan mijn klanten. Dat. Um, ik zeg ja, je kan wel een van de miljoenste Yamaha kopen. Maar als je hiervoor kiest, dat was de persoonlijke keuze van Ravel. Hè, en, en, en Debussy. Nou, dan wil iedereen wel ge mee geïnteresseerd worden. Ja, dat is dan wel, hè? Dat is dan, en dan heb ik ook vaak nog hetzelfde meubel ook. Uh, ik kan gelukkig zelf uh, goed demonstreren. Ik kan geen noten lezen, dus ik kan nooit iets, een, een sonate of wat dan ook spelen. Ik heb gewoon die hersencel niet, maar ik kan het goed laten horen. En um, ja, vinden ze het allemaal mooi en raken ze ook helemaal in verwarring. Ja. En uh, op die basis verkoop uh, ik dat eigenlijk ook, hè, omdat ze het dan horen. En vaak is het zo: uh, een heel, ook heel bijzonder aspect is dat mensen dan bij me komen, die hebben dan een nieuwe Bestein en dan hebben ze iets daar niet mee. En dan uh, komen ze hier en dan vinden ze eigenlijk wat ze zoeken. Nou, dan zeg ik, nou, dan moet dat instrument of worden verkocht of worden ingeruild. En dan nemen ze een late, uh, late eraar uit de jaren 1900. Dat is dan een moderne eraar. Maar met dat ene verschil dat die parallel besnaard is. En dan is het bij Al een paar keer gebeurd... dat ze na verloop van, van, uh, van, van, van, van jaren dan terugkomen... en willen ze een vroeger uit de jaren 40. Ja. En dan is er iets omgezet in, in, in de beleving van klank... Dat ze, dat ze de weg terug, nog verder terug willen... Dat vind ik een heel bijzonder aspect. Ja, ja. En, uh... Ook die instrumenten uit de jaren 40. Je kunt spreken dat over vier periodes... de, de eerste periode, dus zeg maar vanaf 1830... Dat, die echt, dat de vleugel echt staat, als het ware... tot 1840, dat is de, de vroege de pianoforte periode... en dan is de klank ook nog wat droger, om het zo maar te zeggen. Dan krijg je de middenperiode, de jaren 45 tot 1845, moet ik erbij zeggen... tot pakweg de jaren 60... Dat is dan de, de Eradische periode, noem ik dat, de klassieke periode. Dan krijg je de romantische periode. Die gaat zo'n beetje naar uh, 1885, 1890. En dan, wat ze dan doen, dan maken ze de zangbonus dikker... en een die dikkere diameters. Nou, dan krijg je de, de, de laatste, de, de moderne periode. En dan is dat eigenlijk ook de me, ne, meest neutrale toon die je dan krijgt. Hè? En dat, uh, dus die, die periodes. Dus het is niet zo dat je met meteen alleen maar terug kan gaan naar 1840... Blijft het bijzonder dat Iraar als laatste bouwer met die parallelsnareinstrumenten is doorgegaan tot 1931 aan toe, en dat weet niemand. Ja, de Spaanse Castagnetti's. de snelste mechanieken. dan komen we in het jaar 1851. En dat is het jaar van de triomfen voor, uh, voor Pierre Hij komt op de eerste wereldtentoonstelling in Londen gehouden. Uh, wat een gevolg was op de tentoonstellingen in uh, Parijs. Uh, dit was de eerste wereldtentoonstelling. En uh, dat werd georganiseerd onder andere door uh, Prins Albert... die daar ook zelf in uh, had geïnvesteerd. En allemaal uh, topmuzici, uh, topcomponisten... Uh, die in de commissie zaten en dergelijke. Alle instrumenten werden uit de hele wereld uh, alle instrumenten de, werden bedekt onder uh, lakens. Zodat de jury waren drie, drie, een jury systeem van drie niveaus. De, de eerste. En die bracht dan uit, uh, verslag uit naar de tweede. en die bracht dan weer verslag uit naar de, de Eerste. En dat is de, de council. En die was onder voorzitterschap van Prins Albert zelf. En uiteindelijk bleven, uh, gingen, elke keer vielen er instrumenten af en uiteindelijk blijven er twee instrumenten over. En men kon niet, hè, onder die lakens, niet zeggen welke nou het mooiste wat tussen wilde uh, die prijs delen. En men dacht, ja dat zal wel een Broadhood zijn of een eraar. maar het bleken er twee ERA's te zijn. En dat werd een hele rel. Want dat jury-systeem daar klopte niks van. En uh, John Broadwood, die eigenlijk al helemaal niet mee wou doen... werd woedend dat er twee R.A.'s waren. En uh, uiteindelijk is, de, is die jury toch bij het besluit gebleven. Want het was onpartijdig, werd het gedaan. Het, lag, het zat onder lakens, dus ja, je kon eigenlijk niet terug op die manier. En uh, nou heeft uh, iedereen zich daarbij neergelegd... en kreeg, uh, kreeg Pierre R.A., de council medal, de enige, mm -hmm. of de gold... Het zat John Broadwood zo dwars dat hij de pianist Hallé vroeg een jaar later... wat is er nou vers, het verschil tussen die, die, die era's die die prijs heeft... en, en mij zo heeft nee dat had ik niks... En toen heeft Hallé heeft een concert georganiseerd een jaar later, 1852... met voor de pauze Broadwood en na de pauze. Een eraar. En hij schreef aan Henry Broadwood... Uh, ja, wat er gebeurt met die eraar-instrument als je daarop speelt... bij hard en zacht kom je in meer kleurverschillen terecht. Het wordt meer een palet aan, aan, aan klankvoorstellingen. Uh, uh, de de broadwood blijft altijd een beetje hetzelfde qua karakter... maar bij een eraar krijg je totaal andere, andere sferen. En uh, daar was het publiek het eigenlijk ook uh, helemaal mee eens. saint -Sain. dit is dat beroemde stuk Carnaval des, des animaux. En daar worden twee vleugels gebruikt, era's, maar uit de jaren 70. Dan zijn ze al uh, veel volumieuzer gemaakt. En dan hoor je twee vleugels, maar het is net of je er maar één hoort. Want ze hebben registerkwaliteit. En je hoort bijna de ruimte tussen die noten, terwijl het razendsnel gaat. Blijft helder En je hoort die bassen, die zijn er en dan zijn ze ook weer weg. Ja. En als je dus je vingers ontspant... dus minder van die laagjes gebruik maakt... dan klinkt het dan nog helderder als glas. Ik ken het verhaal uit 1900... van een Amerikaanse journalist... die bij de Parijse fabriek een, een, een interview maakte... en die verbijst het keek naar het maken van die hamerkoppen... met zoveel waste of uh, materials en waste of time... terwijl er al lang hamerkopmachines bestonden... die in één keer zo'n bonk filter omheen gooiden. Ja. En uh, daar is nooit uitleg over gegeven. Ik weet het nu. Ik, weet het. ik heb twintig jaar naar die hamerkoppen zitten kijken. Van waarvoor zitten die laagjes daarna toch? En uh, iedereen zei ja, het was omdat het goedkoper werd uh, daardoor. En, zo. en ik wist... Uh, dat ik bijna alles van heraar weet... dat ze nooit iets deden om goedkoper te doen. Dat had altijd een muzikale reden ten grondslag. En toen was ik een keertje, kwam ik een, een, een, een beetje dronken thuis... en ik zat naar die hamerkop te kijken. En toen dacht ik, maar nou weet ik het. Die laagjes die zitten daar... om die kleurmogelijkheden te kunnen toepassen. He, want dat schrijft... Uh, Liest en, uh, en zijn tijdgenoten, die schrijven... Uh, A, de muziek. B, hoe je de, de aanduiding, hoe je het moet spelen. En dan tussendoor of in voetnoten... quasi gitaren quasi-cello. Al die dingen. En dat heeft me altijd bezig. En toen dacht ik... maar nou weet ik, dat is dat. Uiteindelijk heb je een hamerkop die precies dat kan... wat, uh, wat een strijker met de haren van zijn, van zijn strijkstok doet. Bij Sissimo drie haartjes. En bij Fortississimo alle haartjes. Dat is de imitatie daarvan. Ineens dacht ik, dat hoort dan bij elkaar. De kruisnarigheid doet zijn intrede rond die jaren zeventig. Uh, en... Uh, zo tussen de jaren 70 en 1900, dan uh, verliezen ze in de wereld terrein... op gebied van uh, uh, de keuze voor hun instrumenten op de podia. En dat komt deels omdat uh, natuurlijk een, als je in New York als een Steinway zit... daar een instrument neerzet en dat onderhoudt en vanuit Parijs kun je daar ook wel een vleugel neerzetten, maar onderhoud je dat dan? Hè? Dus dat management was niet zo wereldwijd uh, daarop ingesteld. Wel in Europa, en, uh, ja. maar in Duitsland ook niet. Want als je in Duitsland een concertzaal hebt en je bent een bergstein... en je, zet daar, je doneert een instrument, dan staat daar natuurlijk een bergstein. En pas uh, na 1900 hè, het, het breekt eraar met de traditie en bouwen ze ook kruisnarige instrumenten. Op verzoek van heel veel uh, cliëntelen. Van, kunt u dat ook maken? En dat doen ze natuurlijk. Want ze hadden de duurste vaklui. En, uh, ze deden het maar met, met onverhulde tegenzin. Ze worden, en ook nu worden ze, werden ze en worden nu nog steeds beticht... van conservatisme, omdat ze met die korte parallel... Het parallelsnarige vleugels bleven bouwen. Maar dat is, on, dat is echt absoluut onzin, want ze gingen uiteindelijk wel overstag... Over in 1900 en bouwden ze hun instrumenten. Dus daarmee kun je dat in één klap van de baan vegen. Ze waren niet conservatief. Het feit dat ze die parallelsnareg instrumenten bleven bouwen... was omdat er nog steeds vraag naar was door belangrijke componisten. Ravel, Fouret, een heel handje componisten. Wat je ziet gebeuren is dat een scheiding ontstaat rond 1900 tussen de pianisten en uh, die niet meer automatisch componist zijn. En dan zie je dat dat eiland, dat ze op een eiland raken... en dat er steeds meer de vleugels die we nu kennen dat, daarvoor wordt uh, gekozen. Niet zozeer in Parijs natuurlijk. Eh, want uiteindelijk had je ook kruisnarige IRA's en Playals die daar en gavots die daar gebruikt werden. En uiteindelijk mond dat dat uit in dat ze tot 1925 beide instrumenten bouwden. Kruisnarig en parallelsnarig. En op verzoek uh, werden ze uiteindelijk nog tot uh, 1931 gebouwd. In 1931 wordt de allerlaatste parallelsnarige vleugel gebouwd in Parijs. En daarna is het echt afgelopen. Rudolf is juist. Rudolf Esje. Je kunt met een eraar zelfs een, een, een, een xilofoon kun je, kun je imiteren. Dan uh, gebruik je het linkerpedaal. Wanneer het pedaal weer losgelaten wordt, dan wordt het een vleugel. Dus die eerste mate klinkt hij als een xilofoon. Esje was een, was een uh, wonderaar van Ravel en dit was de vleugel die Ravel had. Ja. <laughs> wist ik niet, wist ja. niemand, Daar kwamen we toen achter. En nu weer terug. Daar is die. komt -ie. 1, 2. Tot op de dag van vandaag heb je dat de parallelsnarige instrumenten van era het enige tegenantwoord zijn op hoe we de pianomuziek nu uh, ervaren. Hè? De, het, is nou, het is nou echt typisch dat de, de eentonigheid, het begrip eentonigheid... Eigenlijk van toepassing is op hoe wij naar pianomuziek luisteren. De rijkdom van de 19e eeuw zal nooit meer terugkomen. En wat is nou het verschil tussen een eraar en een moderne vleugel? Dat is dat je met een moderne vleugel de muziek uit de 19e eeuw laat horen... zoals, het, zoals we het nu doen, met onze overtuiging. In ieder geval van de fabrikanten en degenen die daar klanten van zijn. Maar met een eraar kan je... Teruggaan in de tijd. Je kan dan en de muziek uit die tijd horen... en het geluid uit die tijd. Niet dat die muziek voor die eraar is geschreven... maar die is op dat instrument geschreven. En kun je dus met een gebruikmaking van die eraar... Met die allemaal parallel besnaad waren... met die geweldige hamerkoppen die uit laagjes zijn opgebouwd... zodat je andere instrumenten kan imiteren... kan je teruggaan in de tijd en teruggaan naar de oertekst... en teruggaan naar de bron van die muziek. En dat was toen al interessant. En dat is nu al heel interessant. Maar over 200, 300 jaar zal het nog interessanter zijn... om te horen hoe het toen heeft geklonk in die 19e eeuw. En eh, niet hoe we dat 100 jaar daarna deden. Dat zal een stuk minder interessant zijn. Nou, en dat is zeg maar, de, grote, uh, de grote aanvulling die er, altijd, die er altijd was en die zal blijven. Dat is de parallelle eraar vleugels. Zo klinkt een ERAAR-vleugel dus. En dat zover ook het verhaal van Sebastian ERAAR. In Maison ERAAR organiseert frits Janmaat Maat regelmatig concerten op zijn vleugels. En binnenkort komt er een cd uit van Paolo Giacometti... die Ravel speelt uiteraard op zijn ERAAR-vleugel. En wilt u dit programma op cd, maakt dan 7,50 euro over naar Giro 444600... van de VPRO in Hilversum onder vermelding van ERAAR. Dus 7.50 naar Giro 444 van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks, na het lange nieuws, de perstribune van Max. Met onder meer als mediagast Rob van Vuren, de blademan. En als sportgast judoka Dennis van der Geest. Of ik moet eigenlijk zeggen ex judoka. Uh, wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Geniaal en chaotisch. eerst en is het dus leuk als iedereen gelijk gaat spelen. Orkestleider, arrangeur en componist. En hou nou op met dat kring. Jongen. Luister vanavond naar de documentaire De Geniale Chaos van Boy Edgar. Ga er maar bij staan. Het is een prachtige show. Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa met uniek jazzmateriaal uit vervlogen tijden. Vanavond, 9 uur, Boy Edgar in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 21,95 per maand.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 De dictator is weg, maar de werkloosheid is gebleven. De moeilijke eerste stappen van Tunesië op weg naar democratie. Met een islamitische partij als gids. Verdampte euforie in Paul Rosenmuller en de Arabische Revolutie. Vanavond om vijf voor half negen bij de icon op Nederland 2. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren.